Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Premier Rutte heeft gemengde gevoelens over PvdA-plannen Koningschap. Rijksbegroting op hoofdlijnen rond. En zilver voor Edith Bos op WK Judo.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 Het experimenten is gebleken dat op die manier juridische problemen kunnen worden voorkomen. En verder moeten overheidsinstanties de burgers minder betuttelen... en hen meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De bouw van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven wordt niet stilgelegd. De Groningse GroenLinks gedeputeerde Van der Ploeg zegt... dat veel van de bezwaren van de Raad van State... die woensdag een streep door de vergunning haalden, zijn te repareren. Een nieuwe vergunning zal de eindstreep dus wel halen, zegt hij...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 Verver stapte in mei op na negatieve berichten over haar integriteit. In het rapport staat dat Verver topambtenaren onder meer de opdracht heeft gegeven geen zaken meer te doen met een aannemer met wie ze een privéconflict had. Het verkeer in de noordelijke en oostelijke provincies heeft last gehad van noodweer. In verband met onweer, zware windstoten en zware hagelbuien had het KNMI code oranje afgegeven. werd In de loop van de middag werd het ingetrokken. Bij Lichtenvoorde in Gelderland reed een trein op een boom... die door het noodweer op de rails was gevallen. Er vielen geen gewonden, maar het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk... is nog steeds niet mogelijk. Bij Jouden op de A7 werden twee auto's door de bliksem geraakt... maar de inzittenden bleven ongedeerd. De Amsterdamse beurs is ruim een half procent lager gesloten... en heeft daarmee de verliezen van vanmiddag weten te beperken. Beleggers wereldwijd wachten gespannen op de toespraak van Fedbaas Bernanke... over mogelijke nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Toen hij vertelde dat het stelsel van Amerikaanse banken nu niets onderneemt... zakte de aandelenhandel overal in. In Amsterdam stond de AEX-index bijvoorbeeld even op een verlies van 3%. Maar toch trok de handel weer aan, omdat Bernanke aankondigde... dat de Fed volgende maand langer zou praten over de vraag of er toch nog geld in de Amerikaanse economie moet worden gebompt. De Amerikaanse beurs trekt zich daar ook van aan, op, op, op... en die staat rond deze tijd in ieder geval op een kleine winst. Edith Bos heeft zilver gewonnen op de WK Judo in Parijs. Ze verloor in de finale van de Française Lucie Decos. Bos, die uitkomt in de klasse tot 70 kilo... had nog nooit gewonnen van de Française... en dat lukte dus deze WK-finale ook niet. Het weer. Vanavond en vannacht blijft de oostelijke helft van het land nog lang last houden van buien. neemt de kans op onweer wel af. Vanaf morgen dan koeler. Het wordt maximaal 19 graden. Veel buien en weinig ruimte voor de zon. Zondag neemt de buiigheid iets af en wordt de kans op zon groter. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nu een kleine 80 kilometer. Het gros daarvan staat nog steeds rondom Utrecht en bij Arnhem. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem. Tussen knoppen het Oude Rijn en Bunnik 5. En op de A12 bij Arnhem richting de Duitse grens... tussen Wageningen en Oosterbeek ook 5 kilometer. A15 vanuit de Europoort. Bij Spijkenissen is de linkerreis ook nog steeds dicht door een ongeluk. 4 kilometer file... En vanuit Rotterdam richting Europoort staat tussen het knooppunt Vaanplein en het knooppunt Benelux 4 kilometer. Dat komt omdat in de Benelux tunnel een kapotte auto heeft gestaan. Lange tijd was er één tunnelbuis dicht. A28, Utrecht Amersfoort. Daar is het nog aansluiten tussen de Uithof en Dendolder over 4 kilometer. Soldaat van Oranje de Musical.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. De premier over De Koning. De koning moet onderdeel blijven uitmaken van de regering, meet het kabinet. Premier Rutte zei vandaag blij te zijn dat nu ook de Partij van de Arbeid tot die conclusie is gekomen. De commissie van die partij, onder leiding van Joop van den Berg, presenteerde vandaag namelijk een aantal voorstellen tot vernieuwing van ons koningshuis. Koningin Beatrix zou bijvoorbeeld geen voorzitter meer van de Raad van State moeten zijn. En ook geen rol meer moeten spelen bij de formatie. Premier Rutte wilde niet al te veel zeggen over de voorstellen, maar is wel blij met de hoofdconclusie van de Partij van de Arbeid. Ik ben blij dat ook de Partij van de Arbeid zegt, ja, waar PVV en GroenLinks over praten, het uit de regering halen van de koning, dat lost niks op, dat veroorzaakt alleen maar problemen. Zou je de koning uit de regering halen, dan krijg je paradoxaal precies het tegenovergestelde van wat Geert Wilders en Indica van Gent willen bereiken. Namelijk een grotere potentieel, een grotere politieke machtspositie van het staatshoofd. Dat moeten we uitleggen. Ja, omdat kijk, het lidmaatschap van de regering... is eigenlijk het sluitstuk van het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid. En de onschendbaarheid van de monarch. Die is in 1848 is dat principe gelanceerd. En dat is eigenlijk... Toen heeft dat 20 jaar geschuurd in die 19e eeuw. Dat is een, een fascinerend stuk parlementaire geschiedenis. En eigenlijk kun je zeggen dat zo vanaf 1868... dat ook echt gewoon usance is. De, de, de regering regeert... Koning is, is het staatshoofd. Uh, zoals, en Van den Berg vergelijkt dat ook met het presidentiële stelsel in Italië en in Duitsland. Nou, daar zitten heel veel uh, vergelijkingen in. Zou je nou de koning uit de regering halen? En, en daarmee dat, dat, dat, dat belangrijke leerstuk... loslaten van de ministeriële verantwoordelijkheid... en de onschendbaarheid van de koning... Ja, dan, dan, dan kan de koning in theorie... ik zeg niet dat, dat, dat de huidige koningin of, een, of de opvolger dat zullen gaan doen... maar dan zou in theorie de koning kunnen zeggen... Ja, ik ga vanavond uh, eens iets zeggen in een toespraak... Uh, en dat hoef ik helemaal niet af te stemmen met de minister-president... want wij kunnen verschillende dingen vinden. Doet u daarmee op uh, morele macht... die een koning of een koningshuis zou kunnen uitoefenen... en niet zozeer politieke macht... Nee, want uiteindelijk is, is macht is macht. En, en, en wanneer de minister-president en het kabinet aan de ene kant... en de koning aan de andere kant verschillende dingen zeggen ontstaat er natuurlijk een zeer diffuse situatie. En, en, de kracht, en, en dat kan ook leiden tot het, het schuren van machtsposities. Dat is eigenlijk wat er tussen 1848 en 1868... ook in de parlementaire geschiedenis gebeurd is... tot en met de Luxemburgse kwestie. En je moet dat niet meer terug willen. Toch zijn er steeds meer partijen die concrete plannen lanceren... om het Koningshuis, laten we zeggen, te moderniseren. Bent u bereid daaraan mee te werken? Ja, ik heb gezegd bij het debat vorig jaar bij begroting 1... Eh, algemene zaken, dat moderniseren, als je niet weet wat je precies wilt... kan het ook onherstelbaar verbeteren worden. Uh, ja, je moet er voor oppassen. Uh, het koningschap is, is, is diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het moet natuurlijk altijd openstaan voor, voor, voor maatschappelijke uh, impulsen... maar dat moet niet de, in de waan van de dag meedijnen. Dus je moet precies weten wat je dan wilt. En dat zei onze premier Mark Rutte... die aan pas aan nog een lesje staatsgeschiedenis gaf... Regen en onweersbuien trokken vandaag de hele dag over ons land en ze zorgden voor overlast. Er reden minder treinen en de straten stonden blank. Voor het probleem van te veel water in de straten hebben ze in Rotterdam een oplossing gevonden. Verslag even Martijn van der Zanden. Nam er een kijkje. Die oplossing die ligt hier onder een parkeergarage en een enorm holle ruimte waar ik nu ben, met Daniel Goedbloed van de Rotterdamse gemeentewerken. Hier is een enorm grote ondergrondse waterberging. Hè? Ja, dat klopt. Hier uh, midden onder de, de inrit van de, van de parkeergarage in het museumpark. We staan er in de panorama-ruimte, zoals dat heet. Ik zie hier drie hele grote ramen en daar kijken we uit op waar al dat water zou kunnen komen te staan. Ja, uit deze panorama-ruimte kijk je in het, uh, in het bazin. Er zitten hier vier grote straten waar uh, straks al dat water wordt opgeslagen. En er past hier uh, uh, 10 miljoen liter water uh, hierin. 10 miljoen liter water klinkt als heel veel. Voor mensen om daar een voorstelling bij te maken, hoeveel is dat? We hadden dus uitgekregen dat is ongeveer vier Olympische zwembaden vol. En hoe lang duurt het voordat dit helemaal gevuld is dan? Dat ligt eraan hoe, tenminste hoe hard het regent. Maar als het reels als helemaal vol zit en we trekken een schuif open... dan stroomt het hier in 20 minuten vol. Dat heb je nog niet gezien, hè? Nee, hij heeft het nog niet volgestaan met, met, met water. Dus, uh, en als we dat doen, dan, uh, nou, daar is hier een pijp, uh, daar uh, stroom, komt dan echt al dat water hier naar binnen bulderen. Die, die pijp zien we daar inderdaad in de, in, in de verte, uh, helemaal onderin. Hoe, hoe breed is die? Wat is de diameter? Ja, het is ongeveer anderhalve meter uh, aan, in diameter. Vanmorgen was het op het randje of jullie de schuif wel of niet open zouden zetten? Ja, precies. Het regende flink hard. Uh, het rioolstelsel vulde zich ook, uh, ook redelijk snel. En we hadden het ingesteld op een bepaald niveau en we zagen het water stijgen en nou ja, net drie centimeter onder dat niveau uh, niveleerden het, zeg maar. dus, dus steeg het niet meer verder. En hielden we eigenlijk alles binnen en dan hadden we hem niet nodig. Deze berging is deze maandag in gebruik genomen, althans geopend in ieder geval. Waarom hebben jullie deze nou gebouwd? Ja, wat je ziet is als het heel erg hard regent in de stad. Dus nog harder dan wat we, wat we vanochtend hebben gehad. Dan uh, moeten we, hebben we ruimte nodig in de stad om dat, uh, om dat regenwater een plek te geven. Uh, normaal gesproken gaat dat, loopt dat allemaal naar het rioolstelsel toe. Uh, dat voeren we dan af naar de zuivering. Op een gegeven moment kunnen we dat niet meer aan en dan loopt dat rioolstelsel langzaam vol en dan stroomt het, voordat eigenlijk het op straat stroomt of dat er uh, mensen daar overlast hebben, stroomt het naar de, naar de singles en naar de grachten. Daar bergen we het. Dus dat is eigenlijk ruimte voor regenwater. Um, we hebben meer van dat soort singles nodig. We hebben één, eigenlijk in het centrum maar één single. Daar hebben we er nog twee extra van nodig. En in het dichtbebouwde stuk centrum van Rotterdam hebben we gewoon geen ruimte om nog twee van die singles te graven. Dus moesten we naar een andere oplossing. En dat zit hier, hier onder de grond. In 20 minuten is die vol. Hoe lang duurt het voordat die weer leeg is? Dat is ongeveer 12 uur tijd. Dus we hebben twee grote pompen staan. Uh, en die pompen hem in twaalf in, in uur leeg. Hoe vaak denken jullie hem te gaan gebruiken? We denken hem ongeveer tien keer per jaar nodig te hebben. En waarbij dus voorheen tien keer per jaar water naar de singles stroomde. Uh, de straten misschien ook blank stonden? Ja, gelukkig niet tien keer per jaar, maar dat, dat gebeurde dan, dan wel eens. Uh, zal er nu maar één keer in de twee jaar nog maar uh, water naar de Singels stromen. Dus naast dat we hier een enorme berging hebben die zorgt voor droge voeten, of een bijdrage levert aan droge voeten, zorgen we er ook nog eens een keer voor dat de kwaliteit van, het, uh, van de Singels beter wordt. Die rotzooi komt dan in ieder geval niet daar terecht, maar gewoon keurig in, deze, ja, in dit enorme aquarium. Ja, precies. En dan weer daarna terug naar het rioolstelsel en naar de zuivering. Ja, het aquarium is dus uh, die opbergplaats bergplaats daar. De bijdrage was van onze verslaggever Martijn van der Zanden. SP-voorman Emil Roemer vreest dat het kabinet aankomt zetten... met het zoveelste rookgordijn. Vandaag werd bekend dat het kabinet de laagste inkomens wil ontzien... en gaat proberen om de gevolgen te repareren. Eerste reacties komen dus binnen, onder andere dus van de SP. Onze verslaggever Mayno Remmers nu in gesprek met Emil Roemer. Ook voelbaar zal worden. Beleid opvoedbaar zal worden in de samenleving, wat natuurlijk ook zijn effect heeft op die koopkracht. Dat is uh, onvermijdelijk. Meneer Roemer kijkt mee met de persconferentie van uh, onze premier Rutte. U vindt hem niet zo concreet, hè? Nee, er stond vanmorgen in de Telegraaf meer dan dat hij nu zegt. Want nu heeft hij het er alleen maar over dat iedereen wel uh, alleen maar minnetjes zal gaan zien als het om koopkracht gaat. Toch lijkt het er een beetje op alsof dit kabinet dat ook wel aanvoelt komen... en toch al min of meer ook via de media laat weten. We gaan op een aantal punten toch enigszins wat koelans bieden. Ik denk dat ze inderdaad behoorlijk geschrokken zijn... van hoe die koopkrachtplaatjes er voor 2012 uit gaan zien. En ze zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op heel negatieve geluiden. Dus ze proberen nu van alle kanten, en dit is daar ook weer een voorbeeld van... door beelden naar buiten te brengen waarop het lijkt dat het, ze, het toch wel serieus is... en dat ze hier en daar proberen wat te verzachten. Maar als je nou gaat kijken wat ze voorstellen... dan is het heel, of heel vaag of het stelt gewoon niks voor... En ja, eigenlijk is dat niks meer dan een rookgordijn opwerpen, opwerpen... zodat mensen denken van nou, misschien valt het er allemaal wel mee. Ja, je zou kunnen zeggen nou... het kabinet gaat toch een beetje water bij de wijn doen... een richting opsturen... waar uw partij ook wel, wel enigszins mee in kan stemmen. Dus ja mee wat er mee te pakken valt. Nee, als je uh, ziet wat er vanmorgen bijvoorbeeld in de Telegraaf stond, dan, uh, dan heeft hij het erover dat mensen eerder uh, in de hoogste belastingtarief uh, gaan belanden, dus eerder belasting gaan betalen. Ja, wie raakt dat? Dat raakt de middeninkomens. En die mensen zijn echt niet verantwoordelijk. Die gaan dan meer betalen. Zei. Die gaan meer belasting betalen. En dat is echt niet de groep die verantwoordelijk is voor de financiële crisis. Dus we hebben het helemaal niet over bonussen. we hebben het helemaal niet over topinkomens. We hebben het helemaal niet over multinationals <coughs> die, uh, die minder winstbelasting gaan betalen. Dus diegene, we hebben het al niet over banken, dus diegene. Degenen die echt verantwoordelijk zijn voor de crisis... die krijgen de rekening dus wederom niet. En de gewone mensen die een midden- of lager inkomen hebben... die zijn dus daar echt de klof. 0 Roemer van de SP. Hij vertrouwt het dus niet. Joost Vullings is uh, in Den Haag. Joost, want hij, hij keek mee, hij luisterde mee... naar de persconferentie van uh, premier uh, Rutte. En die zei eigenlijk niet veel meer... Van dat het kabinet streeft naar een evenwichtig beeld. Wat betekent dat dan? Ja, een evenwichtig beeld volgens dit uh, kabinet. Uh, dat de koopkrachtplaatjes er even evenwichtig uitkomen te zien. En dat zal inhouden dat iedereen er ongeveer hetzelfde erop achteruit gaat. Want één ding is zeker, we belanden allemaal in de min volgend jaar. Maar ja, mijn Roemer is dus bang dat de mensen met de laagste inkomens... Ja, toch iets meer in de min gaan dan mensen die het beter hebben... En nou goed, dat ze moeten blijken op Prinsjesdag. Maar als dat zo is, dan, uh, dan zal die boos zijn. En GroenLinks en de PvdA ook, vermoed nee. ik op dat moment. Maar er is een, uh, de, het moet altijd betaald worden. En misschien zijn ze dan wel tevreden... dat de, het hoogste belastingtarief uh, omhoog gaat. Hè? Ja, hij zegt dan, da, da, daar betalen de middengroepen voor. Dat is ook wel zo. Maar bedoel, de hoogste inkomen zitten in dat tarief. Dus die betalen ook mee. Al is, je komt dus iets eerder in die hoogste schijf. Dat gaat om hele kleine bedragen. Maar het is wel opvallend dat, ja, toch een, onder een VVD-kabinet de belastingen omhoog gaan. Uh, premier Rutte ja, die zegt altijd... het probleem van de begroting van het financiële gat... is eigenlijk dat de overheid te veel geld uitgeeft. Daar wil hij in snijden en meer geld aan burgers vragen... middels belastingenverhogingen. Daar wil hij en zijn partij, de VVD, niks van hebben. En nu gaat dat toch gebeuren. Het is niet een groot bedrag. Maar goed, dat betekent wel dat hij dus in de onderhandelingen... met CDA en PVV dit punt heeft moeten slikken. En dat is niet leuk voor, voor Rutte en zijn VVD. Dat is de belastingverhoging. Kun je trouwens zeggen dat het feit dat de laagste inkomens gecompenseerd worden, weliswaar niet helemaal naar de zin van de SP, maar dat ze gecompenseerd worden, een verdienste is of misschien wel een winstpunt is van de PVV? Ja, dat, dat, dat, dat, zo stond het in de Telegraaf. Nou, als je dat zegt, dan krijgen ze bij het CDA al pukkels, want die zeggen, daar hebben wij ook voor gestreden. En sowieso, ik kan me een debat herinneren voor de zomer, aangevraagd door Job Cohen van de PvdA. Dat ging over de stapeling van maatregelen en de effecten daarvan voor de mensen met de laagste inkomens. En toen heeft Rutte zelf al als premier gezegd, nou ja, we gaan voor Prinsjesdag natuurlijk rekenen. En dan komen die koopkrachtplaatjes. En als er effecten bij zitten waarvan we zeggen... nou dit wordt ons ook uh, te gortig, dan gaan we wat, uh, wat compenseren. Dus wat dat betreft komt dit vanuit uh, alle drie de partijen. Het is een echt coalitieakkoord. En dat allemaal in aanloop naar Prinsjesdag. Dank je wel, Joost. Joost Vullings was dat. Straks bellen we met een Nederlandse in New Jersey over Irene. Harde wind. Veel buien, dat hebben we ook gehad hier zo, maar niet in, in die maat hoor. Dennis mooi uh, verkeersinformatie, het loopt af, de spits. Ja, het gaat nu heel snel de goede kant op, Bert, 50 kilometer nog, verdeeld over 20 plekken. Um, de A12, bij Utrecht, daar is het nog steeds druk tussen het Lunette en Bunnik. En ook op de A12, bij Arnhem, richting Duitsland, staat bij Oosterbeek 3 kilometer. A15 vanuit de Europoort. Bij Spijkenisse is de linkerrijst ook nog steeds dicht door een ongeluk. En dat levert een file op van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Bij krimpies zijn ze boos. En ze stappen opnieuw naar de rechter als energiemaatschappij RWE-essent... toch door mag gaan met de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Wat is er aan de hand? Twee dagen geleden vernietigde de Raad van State... De milieu, de milieu de Natuurbeschermingsvergunning. Maar de provincie Groningen die maakte vanmiddag bekend... Om om vervolgens geen bouwstop op te leggen. Aan verslag even. rinkamer vertelt Greenpeace woordvoerder Rolf Schipper. wat hij van het besluit vindt. Ja, het is onacceptabel. Het is eigenlijk ook onbegrijpelijk dat ze de uitspraak van de Raad van State als simpelweg naast zich neerleggen. Want zonder vergunning is er feitelijk een illegale situatie ontstaan. En is dus nu al twee dagen illegaal aan het bouwen. Er is niet eens een vergunning waar ze zich aan moeten houden. Um, dus wij gaan daar, uh, daar actie tegen ondernemen. Wat dan? Wat gaat u doen? Nou, om te beginnen dienen wij een handhavingsverzoek in bij de provincie. En dat wil zeggen dat we de provincie vragen om de wet te handhaven in hun provincie. Want een illegale bouw zou je niet mogen toestaan. Dus als ze dat gaan doen en ze gaan essentieel meer om de bouw stil te leggen, nou ja, dan komt het toch nog goed. Ja, maar dat gaan ze niet doen. De gedeputeerde zei al, nou, dan gaan we een gedoogvergunning afgeven. Want, uh, zeggen ze, ja, uh, het gaat om vijf punten van de 24 die zijn afgewezen door, uh, door de Raad van State. Dat is allemaal te repareren. Dus het is eigenlijk onzin om zo'n miljardenproject dan stil te leggen. Daar zit wat in. Nou, het is zeer de vraag of die vergunning te repareren is. Voor zo'n nieuwe vergunning moet eerst heel veel onderzoek worden gedaan. Dat duurt waarschijnlijk wel een jaar. Dan moet die vergunning er nog komen. En uit dat onderzoek kan blijken dat er wel degelijk heel veel schade is aan het natuurgebied. En het is ook heel logisch. Want die centrale die staat pal aan de rand van de Waddenzee. Werelderfgoed, een prachtig gebied. En ja, zo'n zo kolencentrale gaat dat onherroepelijk vervuilen. En als dat het geval is, dan mag zo'n nieuwe vergunning helemaal niet worden afgegeven. Oké, okay, maar dat is weer een fase verder. Nu komt er een gedoogvergunning, zeer waarschijnlijk. En dan mag uh, RWE gewoon doorgaan. Nou, zo'n gedoogvergunning kan alleen als het waarschijnlijk is dat er een nieuwe vergunning komt. En volgens ons is dat helemaal niet waarschijnlijk. Maar nou, volgens de provincie wel. En volgens de provincie wel, dus, maar die, die, uh, het is de vraag wat de rechter daarvan vindt. Dus dan stapt u weer naar de rechter. Ja, we zullen dan de rechter. Als, als er inderdaad wordt toegestaan om alle bouwactiviteiten voor te zetten.. dan zullen we zeker naar de rechter stappen om te eisen dat die worden stilgelegd. Maar dan komen we weer in een enorme juridische procedure. Kan we jaren gaan duren. Kost heel veel geld, tijd. En uiteindelijk zeggen veel mensen. ja, die centrale die is al bijna afgebouwd. Is al meer dan 2 miljard ingestopt. Die komt er toch wel. Nou, dat is dus niet zo. Gelukkig wordt onze natuur in Nederland goed beschermd. Gelukkig ook dat de Raad van State daar ook voor opkomt. En dus nu heeft gezegd, die vergunning is niet in orde. Er is een dikke kans dat er wel schade is aan die natuur. En dat moeten we eerst maar eens onderzoeken. En de wet zegt dus, als die schade er is, dan geen centrale. Het is heel erg dom van de cent dat ze wel zijn gaan bouwen aan die centrale... zonder dat ze definitieve vergunningen hebben. Dus het is volledig op eigen risico wat, wat ze doen. Um, het zou het beste zijn voor iedereen als ze toch nu zouden stoppen met die centrale... en hun geld zouden steken in schone energie. Maar dat gebeurt niet, dus dat is gang naar de rechter. Als ze dat niet zelf doen, of als de provincie dat niet afdwingt... Ja, dan zal de rechter dan weer aan de pas moeten komen. En dat zei Rolf Schipper van Greenpeace, in gesprek dus met Rinkame. Orkaan Irene is onderweg naar de Amerikaanse oostkust. Van North Carolina tot aan Maine zetten de Amerikanen zich schrap. En ook in New Jersey is inmiddels een weerswaarschuwing afgegeven. En daar woont de Nederlandse Frederike van Dijk. Ze is nu aan de telefoon. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, merken jullie daar al iets van Irene? Of van Irene? Uh, Irene? Op dit moment nog helemaal niet. Het is hier nog uh, prachtig weer. Ik kijk nu van mijn balkon uit over mijn net naar het Empire State Building. En uh, het is nog 27 graden met zon. Dus uh, wij wachten nog af. Is dat de stilte voor de storm? Uh, ja, ik denk het wel. Tenminste als, ik, als ik de voorbereiding en het nieuws mag geloven, dan uh, moeten wij ons voorbereiden op het allerergste. Dus, um, ja, het, het lijkt erop alsof het morgenavond uh, echt heel erg gaat worden. Maar op dit moment is er nog helemaal niks van te zien. En hoe bereid je je daarvoor op dat allerergste? Um, nou, tot gisterochtend dachten wij zelf dat het allemaal wel mee zou vallen. Omdat het Amerikaanse nieuws hier over het algemeen alles iets overdrevener voordoet dan wij zelf denken. Maar, uh, ja, we hebben gisteren uh, toch maar wat inkoop gedaan. Dus water ingeslagen en ze. Waar uh, waarschuwen we hier vooral voor overstroming en uh, uitval van elektriciteit? Dus dat je genoeg eten in huis hebt en dat je auto op een hooggelegen plaats staat. Uh, dat je je balkon leeg maakt vanwege de harde wind. Dus uh, dat soort dingen, ja, dat, gaan wij nu maar, uh, dat gaan wij nu maar doen. Want wonen jullie in een flat? Wij wonen op 10 hoog. Wij uh, wonen, zo maar zeggen, aan de hutsen. Op 10 hoog, dus voor die overstroming uh, zijn we niet zozeer heel bang, maar uh, ze waarschuwen ook voor het inwaaien van ramen. Dus dat je je ramen moet aftepen en kruislinks uh, moet tepen zodat het glas niet naar binnen vliegt. Uh, ja, en, en vooral de elektriciteit zou een probleem kunnen zijn, omdat hier alle elektriciteit boven de grond is. Ja. Uh, als er één boom opwaait, dan uh, ja, valt alles uit. En ook koken en dergelijke is die allemaal elektrisch. Dus uh, zit je gewoon een tijd zonder, uh, zonder mogelijkheden. Ja, en, en, en verder, hoe, hoe blijven jullie op de hoogte? Is, is dat via uh, televisie? Maar ja, die valt natuurlijk straks ook uit als er die boom om, omwaait. Ja, nee, ja, nou ja dat, daar zijn ze, ze, ze uh, op, de, op de televisie. Op dit moment zeggen ze, hou vooral inderdaad het nieuws op de televisie in de gaten... Maar um, ja, als dat uitvalt en uh, tele telefoonverkeer valt hier ook uit... dan uh, hebben wij vrij weinig mogelijkheden meer. Dus um, ja, moet je gewoon maar afwachten wat er gebeurt. De radio, hè? En, en, en blijven jullie, hebben jullie al ook een plan? Blijf je ook, uh, daar op die tiende verdieping uh, zitten? Of mm, gaan jullie misschien ook nog enig moment naar beneden? Nee, nou, in principe blijven wij gewoon, uh, blijven wij gewoon hier zitten. We vragen wel van uh, inwoners... Die weg kunnen of weg willen. Uh, om dat vooral te doen naar familie en vrienden en dergelijke. Er worden shelters geopend. voor mensen die uh, in lager gelegen gebieden. of uh, echt op begane grond uh, wonen. Uh, maar uh, ja, in principe blijven wij hier maar gewoon zitten. Want ja, we kunnen in principe toch geen kant op. Nee. Nou, ik wens u sterkte erbij. Dank wel. Oké, goed. En uh, we zullen van het weekend zien hoe ernstig die uh, orkaan uh, zich, uh, hoe ernstig die is... en waar die allemaal zal huishouden. Goed, we gaan zo uh, naar het WK Hockey uh, toe. Ik vertel nog eventjes dat uh, de Ronde van Spanje wel een etappe is gewonnen... door de Nederlandse skillformatie. Marcel Kittel heeft daar gewonnen. Het Hockey, al voor een paar minuten, begint daar namelijk de halve finale. Uh, Nederland speelt tegen België... Gerard de groot is daar met een lekkere muziek. Ze komen vast het veld op. Ze komen op dit moment het veld op eh, in afwachting van de volksliederen. Ik eh, zal daar misschien tussendoor gaan praten om te vertellen dat het toch wel een aardige halve finale wordt, denk ik. Je zou zeggen, België, dat is toch niet een echt hockeyland. Die nee. kunnen er niet zoveel van, maar denk erom, vergeet het niet. Ze zijn er vier jaar geleden ook bij geweest in Peking en ze hebben zich hier ook al geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Ze zijn absoluut de smaakmakers van het mannenternooi hier van het Europees Kampioenschap. Niet alleen op het veld waar ze op het Opportunistisch spelen, waar ze technisch goed spelen. Waar ze veel inhoud laten zien. Veel motivatie en ook veel fysieke kracht. Maar ook buiten het veld. Want er zijn weer 2000 toeschouwers uit België hier naartoe gekomen. om mee te maken hoe de Belgische ploeg zich geplaatst heeft. Dat is al gebeurd voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Maar ze hebben gewoon het idee dat ze in de finale gaan spelen. Dan moeten ze nog wel even straks van Nederland winnen. Maar Nederland moet het niet onderschatten. Acht jaar geleden was dat anders. Toen was er in Leipzig een halve finale van een Europees kampioenschap. tussen Nederland en België. Toen verloor Nederland daarna de finale. Won de halve finale met 5-1 liefst van België. En verloor daarna de finale van Spanje in een dramatische wedstrijd. 3-2 voor, 3 minuten voor tijd. Werd het ineens uh, 4-3 voor Spanje. Maar vandaag is het anders hoor. Die Belgen spelen geconcentreerd. Ze hebben twee Nederlanders die het daar begeleiden. Assistent, bondscoach in België is Jeroen Delme. We kennen hem nog heel goed. Uh, Record International uit Nederland. En ze hebben ook nog een technisch directeur, Bert Wenting. Die op de achtergrond daar de afgelopen jaren heeft gewerkt aan een nieuw Belgisch hockeyteam. En dat team staat er. Het is de derde keer dat er een, een, keer dat er een uh, ploeg uit België op de Olympische Spelen komt. In 76 waren dat de hockeyers. In 2008 waren dat de hockeyers. In 2012 waren dat ook de Belgische hockeyers. Op de achtergrond natuurlijk het Nederlandse volk. Ja, je Ze moeten even. wel van Nederland spelen. Ze moeten wel tegen Nederland spelen. We gaan het allemaal bekijken. Over een paar minuten gaat het beginnen. Nederland-België, een halve finale van een 1K-hockey. Het volkslied, we laten het een paar tonen horen. Gerard de Groot, en u kunt natuurlijk die wedstrijd hier mee beleven op de zender op Radio 1. Ook natuurlijk via die middengolven 6 8 Hou hem erbij voor het geval de FM-frequentie niet werkt. Zo duidelijk, Sjanne, uh, komen Kooimans met de avondspit. Sjanne, wat ga je doen? Dag Bert, goedenavond. Uh, ben jij al geweest? Het is namelijk heel erg hip om naar de therapeut te gaan. Oh jee. Verder hebben we elke week een probleem. Ook zonder probleem. Het is gewoon erg hip om het te doen. Verder praat ik met Elko Brinkman over de dip in de bouw. Uh, over de crisis in Duitsland. Hoezo crisis daar? En je zei het al, als er nieuws is over het EK herenhockey Hockey Nederland-België... dan hoor je dat hier op één. Dat zometeen meteen in de Avondspits. Eerst het NOS Journaal. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Rutte is blij dat de PvdA de koning in de regering wil houden. Als we hem eruit zouden halen, zou dat hem juist meer politieke macht geven, zegt de premier. De verhouding tussen burgers en overheid moet worden verbeterd. Dat schrijft het kabinet in reactie op het jaarverslag van de Nationale Ombudsman. Daarin staat dat er veel wantrouwen is tussen burgers en overheid en dat de twee partijen langs elkaar heen praten.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 Het weer. Hier is Marco Verhoef. In het oosten van het land vallen ook vanavond nog buien. Het kan behoorlijk regenen, misschien ook nog een klap onweer erbij. Maar de echt zware buien hebben we gehad. Wat dat betreft is het gevaar geweken. In het zuidwesten van het land is het overwegend droog... en dat blijft het vannacht ook. Wolken, af en toe een opklaring... minimumtemperatuur in het hele land zo rond de 13 graden. Morgen hebben we dan vrij veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er een bui. In de loop van de dag, vooral in het westen, ook wel weer wat zon... Toch is het ook daar niet helemaal droog en waait een matige zuidwestelijke wind. Het wordt 18 graden en dat is iets te fris voor de tijd van het jaar. Temperatuur verandert zondag niet of nauwelijks. Er is wel iets meer zon en er zijn wat minder buien. AMB verkeersinformatie. Er staat nog een dikke 20 kilometer files. Dit zijn de langste van dit moment. De A12 bij Utrecht richting Arnhem tussen Knoppen Lunetten en Driebergen 3. En op de A12 bij Arnhem zelf, in de richting van de Duitse grens tussen Oosterbeek en het knooppunt Waterberg 2. A50 Os-Arnhem voor het knooppunt Grijshoort 3 kilometer. En tot slot de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam, daar staat bij Spijkenissen 5 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Janne Kooijmans. De cijfers krijgen Duitse economie niet onver en een Nederlander te snel naar de therapeut. Goedenavond, dit is Avondspits op weg naar het weekend live vanaf de redactie in Amsterdam. Kommer en kwel in de bouw. Elko Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, de branchevereniging voor bouwbedrijven. Goedenavond. Goedenavond. Bij een recessie wordt de bouw, lijkt het wel altijd als eerste getroffen. We zijn nou officieel in de dubbele dip gedoken. Uh, hoe erg is het? Ja, we zitten inderdaad eigenlijk al voor het derde jaar nu uh, aan te kijken tegen een, een, een terugval in de belangstelling van mensen. Of het nu gaat om een nieuwe woning of het verbouwen van hun bestaande woning. Dat heeft natuurlijk te maken met ja, wat met een groot woord heet: het consumentenvertrouwen. Als u en ik naar het tv-scherm kijken of dat nou het nieuws is of de beurs. Uh, en je zou al wat spaarcentjes uh, hebben. Dan, dan denk je niet onmiddellijk, kom op dat in een huis. Ja, het hakt er flink in. Terwijl toch, meneer Brinkman, er waren uh, stimuleringsmaatregelen getroffen. Hè? Bijvoorbeeld als we het hebben over een btw-verlaging. Die ging van 19 ja. naar 6 procent. Dat is leuk als je bijvoorbeeld een erkertje wil aanbouwen. Dat waren allemaal mooie maatregelen. Ja, maar ook een grotere verbouwing. Het heeft goed geholpen. Het heeft echt vele, vele duizenden mensen aan het werk uh, gehouden. Het heeft ook voor een hele grote... Uh, aanvullende omzet uh, gezorgd. En uh, ja, objectief moet je natuurlijk wel een keer uh, ophouden. Maar bovendien hadden wij gezet, in de analyse blijkt dat die overdragsbelasting eigenlijk veel meer mensen in de weg uh, zit. Ja. Dus groot geld. Uh, en dat heeft het kabinet ook, ook ruimhartig aangepakt. Ja. ja, de vraag is natuurlijk of dat houdt. En daar ben ik een beetje somber over. Nu, nu we zoveel somberheid uh, ja, over de algemene economische vooruitzichten over ons uitgestort krijgen. En dus is. Uh, les 1, uh, houd die overdragsbelasting uh, laag. 2%. Ik, uh, ja. als die is, is nu laag, maar ja. vertel dat ook. Uh, dat, dat doen we natuurlijk ook bij deze gelegenheid. Dit scheelt er nogal wat. Of je 6% moet betalen, dan wel nu 2%. Uh, ja. en, en houd er ook rekening mee dat op zichzelf uh, een, een verbouwing van je huis of een, of, of een nieuwe woning... Kijk, een woning is toch iets, iets blijvends. De, de, het is een goede de investering de staten, we met, Ja, we ja. moeten natuurlijk met elkaar zorgen dat die waarde overeind blijft. Nou is het wel zo, als het straks weer opleeft, en dat gaat ooit wel weer een keer gebeuren... dan profiteert de bouw daar ook weer als eerste van. Maar als we bij nu houden, toch in tijden van economische crisis... hoe vindt u dat premier Rutte zich opstelt? Nou, ik, ja, ik kijk er ook een beetje naar vanuit mijn politieke ervaring. Ja. Het gaat over een grote beslissing als je zegt, ik, ik breng de overdragsbelasting... Van, ...van 6 naar 2 procent... Eh, ...dan is dat bij alle andere afwegingen die er rondom Prinsjesdag staan... ...natuurlijk wel een heel forse maatregel... ...maar hij heeft dat gedaan met zijn hele kabinet vanuit de redenering... ...die woningmarkt, die bouwmarkt... ...ja, die is wel heel erg van belang voor de totale economie. Laat eh, premier Rutte zich wat dat betreft genoeg zien... ...is hij daar sterk genoeg in wat u betreft? Ik zie eh, dat hij bij wijze van dagelijks in het parlement moet zijn... Om, ...om zich te verweren tegen mensen die zeggen het moet allemaal anders... ...en ik vind het knappen van het kabinet Rutte voorop, dat die nu zeggen... ja, wij nemen ook die leiding, we hebben een heldere positie. Europa, dat is van belang voor, uh, voor ons. We willen mensen weer ja, moed vatten... en ook, ook durven investeren in hun woning en andere zaken. Ja, dan moeten wij zorgen dat we Europa overeind houden. Dat is best een lastige boodschap... waar die niet automatische meerderheid voor in het parlement heeft. Maar ik denk wel dat, dat uiteindelijk het gros van de mensen... toch liever geleid wordt met EI... dan dat ze zitten te leiden met een lange... AI. Ja. Als u nou uh, aan het roeren had gestaan... als u op de stoel had gezeten van premier Rutte... hoe had u dit aangepakt? Nou, dat is als, als, als verbrande turf... zoals u weet. Nee, kijk, ik vind dat je ook hier ruimte moet laten... voor, uh, voor, voor de mensen die de leiding hebben... die ja, de verantwoordelijkheid dragen... om ze niet elke dag wijze van spreken, tot op de millimeter nauwkeurig uh, een mandaat mee te geven. Je weet toch altijd dat het in, in Brussel, of in welke grotere groep... altijd net iets anders uitpakt ja. dan dat je hier op de vierkante millimeter... van het binnenhoop hebt afgesproken. Dus dat zou ik wel, denk ik, bepleit om te zeggen... luister, dus ik zit hier uh, in het kabinet, ik mag uh, ter verantwoording mogen roepen... maar uh, ik ben wel de eerste die de beslissing moet nemen. En dan natuurlijk met mijn team, lees het, uh, lees het kabinet... En dan zou ik zeker ook in de lijn van van Rut en Vraag en de, uh, doorgaan met de stelling. Ja, investeringen in de wat langere termijn dingen. Het op poten krijgen weer van onze industrie die voor de banen kan zorgen. de, de bouw als onderdeel daar, uh, daarvan. Uh, dat, is, dat is toch de centrale boodschap? Let ja, dus goed op, zorgen voor uh, vertrouwen, ook bij de consument, hoor ik in uw woorden. Ja, als je, als je kijkt wat wij naar die zuidelijke landen, bijna 50 miljard exporteren onze bedrijven naar, naar de landen in Zuid-Europa, dan kun je de grenzen wel dicht doen. Maar ja, dan al die bedrijven die in Nederland dan niet meer daarin kunnen exporteren op die gunstige voorwaarden, die hebben er dus met hun medewerkers wel ontzettend veel last van. Hartelijk dank Elko Brinkman voor dit gesprek. Goedenavond. Graag gedaan. En maandag uh, publiceert het CBS omzetcijfers over de bouw. We gaan naar het uh, financiële nieuws. Zo dadelijk wonder economie duitsland hapert, Maar we kijken eerst even naar Nederland. Weer rode cijfers vandaag op de beurs. De slotstand 276 punten. Dat is ruim een half procent minder. Beursanalist Jochem Baalman van Indexes. Goedenavond. Goedenavond. Welk nieuws heeft de beleggers nu eigenlijk in mineurstemming uh, gebracht? Uh, nou, ik vind, uh, ik vind helemaal niet dat we in een mineurstemming zitten. Uh, we zijn nu uh, ongeveer een maand uh, aan het corrigeren. en. Uh, ik hoop dat we nu een bodem aan het, uh, aan het vinden zijn. Nou ja, aan het begin van de week ging het ook wel goed. Hè? Iedere keer de plus eindigen. Maar vandaag toch een klein dipje. Waar ligt dat dan aan? Uh, nou, onzekerheid. Uh, QE3 van de heer Benencki uh, is, uh, is er niet doorheen. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Leg uh, eens even uit dan. Uh, ja, een verruimingsprogramma om uh, de economie te stimuleren vanuit Amerika. Uh, uh, door de FED uh, geïnitieerd. Uh, daar was eigenlijk het wachten op door een aantal beleggers. Mm -hmm. uh, en, en andere, uh, andere groepen beleggers uh, wilden het liever niet. Omdat we eerst, en, en daar behoor ik toe, willen eerst eens kijken... Hè, de afgelopen maand is een hele emotionele tijd geweest voor beleggers. Uh, uh, sentiment gedreven. Ik wil, heel eer, uh, ik, ik wil graag testen hoe de reële economie er nu uh, voor staat. Mm -hmm. Ga je daar dan een bak geld uh, tegenaan gooien... Ja, dan, dan, dan gaan de koersen ongetwijfeld omhoog. Ja. Maar uh, is dat sustainable, hè? is dat voor de langere termijn? Ja, bedoel dat je dan niet? ook uh, geld bijdrukken? Dat is een tijdelijke oplossing, maar niet lang. Ja. Ja, precies. Hè, de geldpersen uh, aanzetten en dat in de economie uh, pompen. En dan, uh, ja. Ja, dan, dan gaan er vanzelf wel weer uh, groene koersen komen. Ja, Bernanke, maar... de, de, Amerikaans, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, heeft uh, gespeecht. En als ik het goed heb, ja. zei hij ook van de banken kunnen niet blijven steunen en dingen doen. Het is nu echt de taak voor de politiek. vind ik ook. En ik vind ook dat we... Hè, er wordt heel veel met vingertje gewezen. We mogen echt wel eens een keer ook naar onszelf uh, kijken. We moeten... Uh, de armen of de, de mouwen opstropen, mm -hmm. uh, de flink tegenaan... om uh, um, uh, wat wij zelf als burgers of als werknemers of als werkgevers kunnen... die economie gewoon weer lekker te laten draaien. Mm -hmm. uh, je hoort de afgelopen tijd recessiegeluiden. Nou, zover is het niet. Uh, dat kan altijd gebeuren of dat ergens is een tweede... Uh, maar laten we nu gewoon de reële economie, de producten, de diensten, ja. het werk laten doen. En schouders eronder. Oké, okay, Johan Baalman van Indexes, hartelijk dank. Graag gedaan. WNL is ook op Twitter te volgen, het avondspits WNL. De Duitse economie dan is tot stilstand gekomen... en het vertrouwen van onze oosterburen in die economie neemt af. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Niels Koekoek van de Nederlandse Duitse Handelskamer, goedenavond. Goedenavond. Maakt u zich dan zorgen, als u dat hoort, dat Duitsland slechte cijfers presenteert? Nou, wij maken ons nog niet zozeer zorgen, want uh, de Duitse economie staat er nog steeds ontzettend goed voor. En uh, eigenlijk uh, aansluitend wat uh, de meneer voor mij zei, het gaat om de reële economie. En die uh, is gewoon uh, in Duitsland ontzettend goed bezig op dit moment. Leg, leg dan eens uit, wat is dan de reële economie? Want wij krijgen allemaal berichten, negatieve berichten, slechte cijfers. Wat is dan het verschil? Nou, waar nu uh, natuurlijk de enorme spanningen zijn, is op de financiële markten. En de financiële markten bepalen voor een groot deel uh, de beurzen op dit moment. Uh, er wordt gigantisch uh, gespeculeerd en er wordt gedacht aan recessie, et cetera. Maar het gewoon het bedrijfsleven, de, de bedrijven die de producten maken, die draaien op hoog op dit moment. En dat zal voorlopig ook nog zo blijven. Dus. Uh, ja, welke welke branches vooral? Welke draaien erg goed? Nou, als we naar Duitsland kijken, dan is het uh, bijvoorbeeld de automobielindustrie... die ontzettend goed draait op dit moment. Maar het is ook de machinebouwindustrie. Uh, het is uh, ook de dienstverleningen, die doen het goed. Mm -hmm. Eigenlijk over de gehele linie zie je gewoon dat, het, uh, dat de Duitse economie hartstikke goed draait. Ja, dus als je het over machinebouw hebt, made in Germany, is nog steeds heel erg populair? Ja, het is ontzettend populair, vooral ook in de opkomende landen. Uh, Economieën als China, maar ook Zuid-Amerika en het uh, Oost-Europa... Er is ontzettend veel vraag naar Duitse technologie... omdat het gewoon aan de top staat... en er geen uh, alternatieven voor zijn. Ja, Dus Duitsland boert goed in China, zegt u eigenlijk? Absoluut, absoluut. En ja, dan noemde u ook dienstverlening. Gaat dat nou juist goed? Of heeft die uh, branche het juist heel erg zwaar? Nou, de dienstverlening... Duitsland draait natuurlijk vooral op, uh, op de industrie... maar uh, ook op dienstverlening. En ook op dienstverleningsgebied... Uh, gaat het zeker uh, beter dan gemiddeld in, uh, in Duitsland. Dus... Uh, ja, de, de, de twijfels die er misschien wel zijn nu, dus, die zijn logisch. Want het is natuurlijk een hele hoop aan de hand in de wereld. Mm -hmm. Maar we moeten niet vergeten dat het wel draait om de, om de reële cijfers die de bedrijven presenteren. En die zijn gewoon hartstikke goed op dit moment. Ja, dus je moet de juiste cijfers en statistieken lezen. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is waar, ja. En als we dan kijken naar, de, naar het effect dat het heeft voor Nederland. Eh, het DIHK, dat is de koepelorganisatie van de Handelskamers in het buitenland. Waar de DNAK ook toe behoort. Die heeft onlangs deze maand een bericht gepubliceerd... waarin zij verwachten dat in 2012 de Duitse importgroei... Uh -huh. zal stijgen met 11 En Zo. dat is vooral ook heel positief voor Nederland. Ja. ja, ik geloof u wel. Anderzijds denk ik van... ja, u bent natuurlijk van de Nederlands-Duitse handelskamer... dus we moeten het ook een beetje promoten allemaal, hè? Uh, nou, promoten... Wij, euh, natuurlijk zijn wij positief gestemd... maar uh -huh. de feiten die, uh, wijzen dat ook gewoon uit. Ja. Dus uh, ja... Er zijn misschien nu wel wat uh, negatieve berichten hier en daar, maar die zijn niet gebaseerd op feitelijkheden in de reële economie. Nee, dat is, dat is het sentiment weer. Dat zijn de gevoelens weer. Ja, bestedingen... het is een heel erg sentimentkwestie. Ja, Nou hebben bestedingen uh, uh, vaak te maken met, met vertrouwen. Als we kijken naar de Duitsers, die hebben toch steeds minder vertrouwen in hun eigen boendeskansler, Angela Merkel. Uh, hoe schadelijk ziet u dat, dan, dat het kan zijn voor de economie? Nou ja, wat het geval is op dit moment is natuurlijk dat Angela Merkel een hele moeilijke taak heeft om eh, aan haar eh, burgers over te brengen... ...dat Duitsland een gigantische bijdrage moet leveren aan de hulppakketten om de euro in stand te houden. En dat is, eh, dat is een gigantische druk op Duitsland, terwijl het juist in Duitsland eigenlijk heel goed gaat. En er een keer sprake zou kunnen zijn van belastingverlagingen. Dat hangt al een hele tijd in de lucht, maar dat zal nu op korte termijn niet door kunnen gaan... Nee. ...omdat Duitsland zoveel moet betalen voor die euro... Dus dat is een heel moeilijk punt waar Merkel uh, heel moeilijk heeft om dat over te brengen aan haar, uh, ja. aan haar bevolking. Ja, dat begrijp ik. Nou, weer even een, een goed kijkje op Duitsland, uh, Duitsland dankzij u, Niels Koekoek van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Uh, dank voor de uitleg. Graag gedaan. En uh, er is eigenlijk meer goed nieuws uit Duitsland, want Nederlandse fietsen zijn daar helemaal hip. Telegraafcorrespondent Rob Zavelberg. goedenavond. Goedenavond. En over wat voor fietsen hebben we het dan? Over de oerdegelijke Nederlandse merken natuurlijk uh, gazellen, batavers, uh, de bakfietsen. Uh, ja, ook de modellen van bijvoorbeeld de fietsfabriek, die verkopen heel erg goed. En uh, niet alleen 5% stijging in de crisis, maar als je dan kijkt naar de Nederlandse modellen, die doen het uh, nu met 20% beter dan, uh, dan uh, vorig jaar. Zo, dat zijn cijfers zeg, 20% uh, beter. N nou denk ik wel duurzaam is erg uh, in trek hè, in Duitsland, bespaart geld, is goed voor het milieu. Gaat het daarop zo goed met de fietsen in Duitsland? Maar ja, Het is altijd een combinatie van factoren natuurlijk. Kijk, Het is niet alleen uh, gezond en sportief natuurlijk om te fietsen, maar het is ook tegenwoordig zelfs uh, hip geworden. Bijvoorbeeld in Berlijn waar ik ben, uh, heel veel zakenlui die opeens ook op de fiets uh, overstappen. Oh, zelfs ja? al uh, ja, mensen die werken voor een ministerie, bijvoorbeeld uh, die dan niet uh, een dure limousine met chauffeur laten rijden, maar die gewoon op de fiets komen. De minister van Milieu bijvoorbeeld, uh, ja, die, die uh, zie je dan af en toe ook op een, uh, om een fiets te, de dus kans waar ambt van angela merkel binnenkomen met een fiets dus je ziet het is uh, het is zowel hip als ook sportief en natuurlijk uh, een beetje goedkoper dan een dure mercedes ja maar dan noem je natuurlijk ook wel een stad berlijn ik geloof dat je daar niet meer in kunt zonder milieusticker toch op je auto ja dat klopt die kun je voor uh, voor 5 euro kun je die uh, krijgen dat geldt niet alleen voor berlijn maar ook voor steden als hannover en uh, uh, zo'n 30 andere duitse steden dus uh, milieu is erg belangrijk in duitsland ja. Dus uh, duurzaamheid is een groot thema uh, maar anderzijds, uh, die cijfers bijvoorbeeld, uh, die ik net uh, noemde wat betreft uh, de uh, gestegen verkoop van fietsen, die gelden voor heel Duitsland. En uh, kijk je bijvoorbeeld naar uh, uh, bakfietsen waarmee je dus kinderen kunt vervoeren, uh, die cijfers zitten zelfs met 40% in de, in de lift. Net zoals bijvoorbeeld de elektronische fietsen, een soort spartamentachtige yeah. uh, tweewielers. Nou, wat een gat in de markt zeg. Wel iedereen een helm op daar geloof ik hè? Ja, dat, dat uh, geldt natuurlijk wel. Hè. De Duitsers zijn een volk van, uh, van veiligheid. En, uh, ja, kinderen moeten sowieso een helm op, maar je ziet ja. ook heel veel volwassenen uh, met een helm op erbij. Het is dus gelukkig geen, geen staalhelm of zo, maar gewoon een uh, ja. uh, lekker stevige helm die je uh, okay. voor ongelukken uh, beschermt. Goed, Rob Zavelberg, hartelijk dank. We blijven even in Duitsland. Ontzettend spannend. Uh, Gerard de Groot, Hockey. Ja, de halve finale van het mannettoernooi, het Europees kampioenschap. Nederland tegen België. Beide ploegen zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van Londen. Dat is dus binnen voor zowel België. Verrassend gewonnen vorige week, wat zeg ik, gisteren van Spanje met 3-2. En Nederland Nederland heeft dat ook binnengehaald, die, uh, tic, dat ticket voor Londen. En het is op dit moment halverwege de eerste helft... na 17,5 minuut spelen, bijna precies, is het 1-0 geworden voor Nederland. Alexander Verga, de Amsterdammer, hij scoorde de eerste treffer. Dat was na 15 Minuten spelen. Een foutje in de defensie van België. En het is dus 1-0 voor Nederland in een wedstrijd die van tevoren toch als moeilijk werd beschreven. Want de Belgen zijn hier de smaakmakers van dit Europees kampioenschap. Er zitten weer zo'n kleine 2000 Belgische supporters hier op de tribune. Ze maken een hoop herrie, een mooi lawaai. En het Nederlandse contingent, het Nederlandse legioen, laat het vanavond opnieuw afweten. Ze reizen niet af naar münchen Gladbach om naar de Nederlandse hockeyers te kijken. Terwijl de hockeyers het zonder dat legioen op dit moment in ieder geval ietsje pietje beter doen dan België, want ze staan met 1-0 voor. Nou, geweldig nieuws, Gerard de Groot, vanuit uh, Duitsland. En als ze de winst behouden, dan uh, kunnen ze naar Londen toe. Uh, dit is uh, WNL Avondspits. Het is inmiddels 12 minuten voor zeven. Modernisme kilt de kaneelstok, dat zo. Maar eerst de gemiddelde Nederlander. Die gaat veel te snel naar de therapeut voor psychische hulp. Dat zegt Damian Denies, hoogleraar psychiatrie... aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Normaal hoor je bakkers zeggen van nou, kopen ze wat meer brood. En de fitnessleraar zegt ga eens wat vaker naar de sportschool. Maar u keert dat om, u zegt we lopen met z'n allen veel te snel naar de therapeut. Wel, de, ja, de klemtoon ligt inderdaad niet op de Nederlander, nog op de therapeut, maar op het woordje te snel. Het gaat allemaal iets te oh. makkelijk. Of met andere woorden, de drempel uh, waarmee we uh, iets als psychisch ziek te beschouwen is, is iets te, is te laag. Uh, dus het, uh, oh. <coughs> dat gaat wat te makkelijk. Mensen worden te snel als uh, psychisch ziek uh, uh, aangestipt. En daardoor gaan mensen natuurlijk iets te snel of iets te makkelijk naar een therapeut. Ja. ja, maar hoe komt dat dan, dat we zo makkelijk gaan? Dat heeft niets te makkelijk maken met de therapeut, nog met de Nederlander hopen we, maar met het feit dat psychiatrie, hopen, of psychologie ja. als vak dat de grens tussen wat normaal en abnormaal is, tussen psychisch ziek en gewoon psychisch lijden, dat die heel subjectief is uh, er zijn geen hele specifieke objectieve parameters voor um, dus een beetje zoals bij de verkeersregels je kan uh, zeggen dat uh, 200 km per uur te snel is, en dan vallen ook uh, natuurlijk veel ongelukken um, als je dat toelaat uh, tenminste, maar dan gaan mensen van bijvoorbeeld. Bepaalde vrijheid genieten. Als je dat naar beneden haalt en je zegt je mag maar 60 km per uur rijden, ja, voelen mensen zich beknot en is het wel veel veiliger. Maar zo is het ook met psychische aandoeningen. Die, die criteria voor die psychische ziektebeelden die zijn heel subjectief. Die spreken we af, net zoals ja. verkeersregels. Ja, is het zo misschien dat, dat, dat artsen al heel snel ja, de indruk geven dat er iets aan de hand is en dat je dan denkt: ik moet maar naar de therapeut? Maar de artsen zelf niet. Um, de, die, die regeltjes die worden afgesproken. Uh, men bepaalt wanneer iets een ziektebeeld is. en het hangt heel sterk ja. samen met de maatschappelijke ontwikkeling. Je ziet dat in onze maatschappij, in onze maatschappij waar we nu leven, de laatste tien jaar tenminste. dat mensen zich een soort van recht van geluk toedienen. Uh, ja. Men moet gezond zijn, psychisch gezond. en als dat ja. allemaal niet lukt, als dat allemaal niet kan. als men uit te weinig zekerheid geniet, ja, dan wordt het een ziekte. en dan moet iemand er iets aan doen. En dan komt men dus bij de psycholoog en de psychiater. Men heeft dus een soort van garantie op. Nodig en daarvoor dient dan het vak. Helaas is dat gewoon niet meer betaalbaar. Want er is geen enkele nee. maatschappij die voldoende geld heeft om al die psychische klachten te kunnen uh, genezen. Dat is gewoon te ja. duur geworden. Ik denk ook wel eens, uh, u heeft vast ook wel eens gekeken naar de NCV-serie In Therapie. Uh, emotionele uh, problemen op, op, uh, op de divan gaan liggen en die bespreekbaar maken. Dat lijkt wel heel erg in de mode. Ja, ik heb, ik heb het nog niet gezien. Uh, ik, ik hoor er wel veel over. Ja, er is een soort van interesse tegenwoordig in de mens of van de mensen om zo diep mogelijk in de ziel te kijken. Dus elk programma ja. dat te maken heeft met de realiteit, uh, met angst te maken door uh, mensen in slangenkuilen te gooien, uh, door ze emotioneel te schokken omdat ze terug onbekenden zien die ze tien jaar geleden gemist hebben. en ook in ja, therapie belachelijk hè? Ja, dat vinden ja. mensen plezierig. Het is alsof de reguliere film van de jaren 50 nog onvoldoende vermogen heeft om mensen te bewegen. Dus zoeken we het in de zogenaamde realiteit... die dan paradoxaal genoeg eigenlijk helemaal weer gespeeld is. Ja, maar als je nou wil weten... hoe staat het nou met mijn psychische gesteldheid? Wat, wat moet ik dan doen als ik niet lekker in mijn vel zit? Negeren of toch naar een therapeut? Wel, negeren is nooit goed. Als u zich niet lekker voelt, dan uh, kan dat zijn... Dat, u dat, dat het gewoon een stukje bij uzelf hoort. Kijk, menselijk leven is niet gemaakt... om heel de tijd voortdurend alleen maar gelukkig te zijn. Dat is ook niet houdbaar. Dus een deel van het uh, menselijk zijn... heeft te maken met een vorm van lijden. Zich ongelukkig voelen, verdrietig zijn. En dat hoort nu er eenmaal bij. Dus als je, je daar problemen mee hebt... dan moet je proberen eerst op te lossen bij jezelf... met vrienden in een goede sociale kring... Mocht dat niet lukken en dat lijden gaat door, dan moet je onvermerkt natuurlijk naar een therapeut stappen. Yeah. Maar het hoort eigenlijk gewoon bij het leven, zeg. Het hoort bij het leven. En sterker nog, het is zelfs een motor voor creativiteit. Een stukje ja. leiden is heel belangrijk om mensen verder te brengen. En dat proberen we allemaal uit ons woordenboek te schrappen... waardoor dat het allemaal te zeker wordt en te veilig. Hm. En dat is niet leiden goed voor met ons, een lange we... ei. Ja. Nee, we ja. gaan het opschrijven, want het, eh, het heeft zijn nut. Damian, Denies, heel hartelijk dank. Dank je wel. En we gaan onmiddellijk terug naar uh, Gerard de Groots... voor het laatste EK Heren Nieuws. Ja, want het gaat uh, niet echt goed hoor... met het uh, Nederlands hockeyteam hier in de halve finale... van het uh, Europees kampioenschap. Twaalf minuten nog te spelen. Dan is het rust en het is 1-1 geworden. Een foutje op rechts in de, de verdediging van Nederland. Bracht de bal uiteindelijk bij Van Aubel. En die schoot hem snoei en snoeihard achter de doelman van Nederland. Uh, dat is uh, Jaap Stokman. Kansloos was hij op die geweldige kogel van Van Aubel. En uh, Nederland uh, ja, had al aangekondigd zo'n beetje door de manier waarop ze spelen... dat ze toch een beetje bang waren voor die Belgen. Ze spelen minder aan dan ik gedacht had dat ze dat zouden doen. Ze zetten niet echt druk op de Belgische defensie, trekken zich een beetje terug. Met natuurlijk dan het gevaar dat die uh, eerste treffer van Valentijn Verga, die 1-0 na een kwartiertje spelen, inmiddels is rechtgetrokken door de Belgen. Door de Rode Duivels, helemaal in het rood spelend. Rode kousen, rode broek, rode shirts tegenover een Nederlandse defensie die af en toe goed in de problemen is. Zelfs uh, Teun de Nooijer, de aanvoerder, moet zich uh, gaan bemoeien met uh, de defensieve taken. Hij helpt de laatste verdedigers op dit moment taak en Van der Horst. En daar staat dan ook nog wel Wouter Jolie tussen. Dat zijn dan de wissels die gespeeld worden door Paul van As... de coach van het Nederlandse team... die toch zorgelijk zit te kijken op de bank. België, acht jaar geleden nog tegenstander van Nederland... in een Europese halve finale. Toen met 5-1, weggespeeld. Maar op dit moment een ploeg om rekening mee te houden. De smaakmakers, heb ik ze al genoemd... van dit Europees kampioenschap. En de tribunes zitten vol met Belgen. En die zijn blij, die zijn dolblij. Die dansen en die springen. Want België heeft gisteren al... Het Olympisch ticket binnengehaald voor Londen. Dat was voor de derde keer in de hele Olympische geschiedenis... dat er een teamsport uit België zich plaatst voor een Olympische Spelen. Het zijn alleen maar hockeyers geweest, tot nu toe overigens... die zich daarvoor geplaatst hebben. Dat was in 76. Dat is een hele tijd weg. Maar ook vorige Olympische Spelen in Peking... toen de Belgen er ook bij waren. Toen niet veel presteerden. Maar volgend jaar wordt het zeker een team dat, dat potten kan gaan breken. Want ze zijn fysiek sterk. Ze hebben goed gespeeld tegen Duitsland eerder in dit toernooi. Dat wel Verloren, maar ze hebben een van de favorieten voor de titel hier, Spanje... verslagen met 3-2 in de beslissende wedstrijd... waarmee het Olympisch ticket werd binnengehaald voor België... en waarmee Spanje zich moet gaan richten op een kwalificatietoernooi... om alsnog die Olympische Spelen binnen te halen. En dat is het grote Spanje, het team dat een paar jaar geleden Europees kampioen werd. Het team dat zilver haalde op een wereldkampioenschap, op een Olympische Spelen. Het team van in dat tijd de Nederlandse coach Maurits Hendricks... nu de directeur van de Nederlandse NOC... Het het Nationaal Olympisch Comité, de ploegleider voor volgend jaar in, in Londen... bij die Olympische Spelen, die Maurits Hendricks, die heeft grote successen gehaald met Spanje. Maar Spanje ligt er gewoon uit tegenover België. België dat nu tegen Nederland probeert om de finale te gaan halen. En dat zou toch een verrassing zijn van dit Europees kampioenschap van de bovenste plank. En dat zou kunnen hoor, want tot nu toe speelt België Nederland zeker niet minder dan Nederland. Nederland heeft grote moeite met die snelle vliegensvlugge Belgische aanvallers. Nu weer in de verdediging... De problemen voor Taken, taken maken. komt daaruit via Robert Kemperman. Kemperman naar Klaas Vermeulen die daar op rechts probeert hem. Een... ...Belg te passeren en dat uh, lukt goed in de richting van uh, de Nooje. De Nooje nu in de cirkel wil een strafcorner hebben, krijgt dat niet. Mogelijkheid voor Nederland ging daar voorbij. Teun de Nooier, als hij zich aanvallend ermee gaat bemoeien, dan gaat het goed. Dan zijn de zaken onder controle. En nu, zegt de scheidsrechter, is er een vrije slag voor Nederland. En Dat is maar goed ook, want er waren weer twee, drie Belgen... ...die in de richting van het doel van uh, Jaap Stokman gingen. Mogelijkheid voor die Belgen gaat voorbij. De vrije slag wordt overigens slecht verwerkt. Uh, loopt over de achterlijn van België. En dat betekent dat België nu rustig kan gaan uitvallen kan gaan uitverdedigen tegenover de Nederlandse aanvallers... die proberen druk te zetten, nu wel druk zetten. Dat hebben we nog niet gezien in de eerste 25 minuten... dat de wedstrijd nu inmiddels oud is. En de bal van België gaat niet goed, komt terecht bij Floris Evers. Floris Evers naar Jolie. En dat betekent dat Jolie moet gaan aanvallen, maar die laat de bal lopen. En nu moet Nederland terug, want er zijn er drie, vier van die... snelle Belgische aanvallers weer, die in de richting van Takema komen. Komt er een mogelijkheid van de Belgen, laat de bal achterlopen mogelijkheid gaat voorbij, betekent dat het hier 1-1 blijft... bij Nederland-België in München gladbach Nou, hartstikke spannend hoe dat straks afloopt. De kaneelstok, die hou je van me te goed. Straks op deze zender Kunststof, daar een single-songwriter... Rose Beef heeft een nieuwe cd. En maandagavond is er waarschijnlijk weer een avondspits van WNL op Radio 1. Uh, een heel erg fijn weekend. Graag tot maandag. Avondspits Omroep wnl.nl. Dan kom je tot twee dingen. True pangs. ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke oh. maandag en vrijdag in de ja, zomer gesprekken met ervaren even. vakmensen. Met Recht van Spreken. Zometeen is mijn gast kunstenares Ants Marcus. Ik blijf een beetje een anti-held, geloof ik, hoor. Hans Marcus over haar twee grootste inspiratiebronnen. Haar eigen traumatische verleden en haar 99-jarige moeder. Het recht van spreken in twee dingen. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het De La Martheater in Amsterdam verwacht vanaf september André van Duin, Virginia Woolf en Agda en de Munnik.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 meer vrijheid. Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl. NTR brengt cultuur elke dag. Ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan,